11 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Vlag en Jurgen van den Berg. Wat voor sportjaar wordt 2014. Dat horen we zometeen van sportmarketeer Bob van Oosterhout. En we sluiten Stand.nl af met de oprichter van Motivation, Frits Spangenberg. Nu eerst het NOS Journaal. Kees Groot. Rond de jaarwisseling hebben voor zover bekend 46 mensen oogletsel opgelopen. Dat zei oogartsteerd De Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam in het Radio 1 journaal. Volgens hem is er inmiddels één oog verwijderd en zijn er acht ogen blind geworden. Meer dan de helft van de slachtoffers stak het vuurwerk niet zelf af, zegt De Faber. De meest ernstige letsels zien we toch door... hetzij vuurpijlen, hetzij de zogenaamde cakes... dat zijn dozen die je aansteekt en er komt dan siervuurpijlen uit... dat die dozen dan op de een of andere manier te vroeg ontploffen. En verder natuurlijk ja, mensen die geraakt worden door vuurpijlen... die in de buurt afgestoken worden. De Nederlandse oogartsen pleit al vijf jaar... voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. In de regio Den Haag zijn rond de Oud Nieuw zeker 69 auto's in vlammen opgegaan. Dat bericht Omroep West. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als vorig jaar. Toen gingen er in de regio Den Haag 30 auto's in vlammen op... en het jaar ervoor waren dat er 80. In Gouda en Schiedam voerden de ME-charges uit... omdat de brandweer werd belaagd door raddraaiers. En opnieuw hebben minder mensen elkaar per sms een gelukkig nieuwjaar gewenst. In plaats daarvan sturen ze steeds vaker een berichtje via mobiel internet. Dat melden de telecombedrijven. Bij KPN werden afgelopen nacht 8,5 miljoen sms'jes verstuurd. Maar vorig jaar waren dat er nog bijna 13 miljoen. Het mobiel dataverkeer steeg juist fors met 23 procent. T-Mobile zag het gebruik zelfs met 42 procent stijgen. Het mobiel dataverkeer, bijvoorbeeld voor het gebruik van WhatsApp, zit al jaren in de lift.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 En als hij voor mij schreef, dan kroop hij in mijn huid. Dus en als hij voor kinderen voor kinderen uh, schreef, dan was hij zelf weer een kind. Herman Pieter de Boer kreeg verschillende prijzen, waaronder een gouden harp in 2002. En hij werd koninklijk onderscheiden. Hij is 85 jaar geworden. De politie heeft vannacht op de A2 ter hoogte van Vinkeveen een vrouw opgepakt... die in een stilstaande auto zat met een ernstig gewonde man. De 26-jarige man uit Utrecht had een wond in zijn nek en bloedde hevig. Hij is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 28-jarige vrouw mankeerde niets. Zij is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag of zware mishandeling. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is voorgevallen. In de Amerikaanse staat Colorado mag vanaf vandaag legaal marihuana worden verkocht. Het wordt daar al Groene Woensdag genoemd. De bewoners van de staat hebben in een referendum voor vrije verkoop en gebruik gestemd. Om hash te kunnen verkopen moet een winkel niet alleen van de staat Colorado, maar ook van de gemeente een vergunning hebben. En dan nog het weer. Het is droog en zonnig en ongeveer 8 graden. Geleidelijk neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Aan zee waait het dan hard. De komende dagen blijft het wisselvallig en zacht met maximaal rond 10 graden. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 Maar wat kies je als de Elfstedentocht nu juist op zondag wordt gepland? Dan voel je je om bijna één met de natuur en één met Gods schepping. Zwarte ijs. Vanavond om kwart voor elf op Nederland 2.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 Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Nog één uurtje is het de ochtend. En straks het mediaforum met journalist Aad van den Heuvel... en presentator Margriet Vromans. Met hem bespreken we onder meer de keuzes... die het NOS Journaal en RTL Nieuws hebben gemaakt... bij het nieuws rond de jaarwisseling. De politie heeft afgelopen nacht honderd jongeren in de cel gezet. Er zijn weer kilo's oliebollen en liters champagne verkocht. En er is aanzienlijk meer vuurwerk over de toonbank gegaan. Eerst nu naar het sms-verkeer van afgelopen nacht... Want we hebben elkaar natuurlijk weer uitgebreid nieuwjaar gewenst afgelopen nacht... en vooral via mobiel internet. Maurits Piek van KPN, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel Nederlanders hebben elkaar een berichtje gestuurd? Ja, we zien dat er een, een, weer een verdere stijging is van het gebruik van mobiel internet. En dan moet je denken aan foto's, video's en berichten via bijvoorbeeld WhatsApp. Een stijging met bijna een kwart, 23 procent ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was het ook al fors gestegen en dus dit jaar weer verder. U drukt dat uit in terabytes, hè, geloof ik? Ja, dan gaat het om dit jaar 7,5 uh, terabyte en vorig jaar was het 6,1 terabyte. Ja. ja, dus een stijging duidelijk van het mobiele internet. Dat klopt. En uh, ja, je ziet dat er een afname is van het, uh, het sms-verkeer. Vorig jaar ging het nog om uh, 12 ruim 12,5 miljoen sms'jes. Uh, dit jaar nog maar uh, zo'n 8 miljoen sms'jes. Dus uh, ja, dat, uh, dat neemt het zich af. Ja, zijn er ook nog mensen die gewoon ouderwets bellen? Ja, die zijn er ook. En ik moet zelf zeggen dat we dit jaar weer een kleine toename zagen... in het aantal telefoongesprekken. Uh, dit jaar zijn er uh, zo'n 5 miljoen telefoongesprekken gevoerd. Vorig jaar ging het om 4,7 uh, miljoen telefoongesprekken. En we zijn ook met z'n allen iets langer gaan bellen. Vorig jaar ging het om zo'n 7 miljoen minuten. En nu ging het om uh, 8 miljoen uh, minuten. Dus uh, daar is ook een toename in de duur. We, we zijn met elkaar wat langer gaan praten... Ja. aan de telefoon met nacht. U, u kunt ook precies zien wanneer dat is. Ik neem aan dat dat vooral na 12 vooral is uh, direct. Ja, nou... De, de, wat, wat vooral opmerkelijk is, is dat uh, als het gaat om het dataverkeer, uh, dat was de, daar lag de piek uh, dit keer om 1 uur in de nacht. Uh, terwijl dat vorig jaar was, dat uh, vooral voor 12 uur. Dus een kleine verschuiving heeft daar plaatsgevonden. Mensen zijn wat uh, later gaan uh, ja, uh, de nieuwjaarswesten gaan uh, doorgeven. Mensen gaan eerst gewoon in, uh, in besloten kring elkaar aflebberen, zeg maar, uh, de buur af en toe een <laughs> hand geven, schieten wat vuurwerk het... de lucht in en dan gaan ze pas aan de rest van Nederland denken. Daar lijkt het. Ja, ik ben zo eentje die heel trouw al heel snel ouders belt na middernacht. Ja. Maar mij viel het op dat de verbinding juist heel snel tot stand komt. Ja. Voorgaande jaren is vaak dat je lang moet wachten. Maar ik had het idee dat dat minder problemen nu gaf op het netwerk. Klopt dat? Ja, wij, nou inderdaad, we hebben uh, ook geen noemenswaardige verstoringen uh, gemerkt. En wat je zag, ja, we hebben natuurlijk sinds uh, dit jaar ook het nieuwe 4G-netwerk. En uh, ja, daar zag je ook dat uh, ja, het zeg maar mobiele internet ook daar razendsnel uh, werd verwerkt. Uh, we hadden te maken met een belasting van viermaal zoveel dan uh, normaal overdag op, 1, uh, of op 31 december. Uh, en dat is ook allemaal gewoon prima verlopen. Ja, en uh, ik, ik had ook gelijk verbinding, ik zit niet eens bij KPN, kan je nagaan? Of misschien was dat het. Nee, nee, nee want, ja, volgens mij waren het er toch weinig problemen. Ik heb er verder weinig over gehoord. We hebben op dat punt geen, geen meldingen. Geen, er waren, eigenlijk is alles gewoon goed en soepel verlopen. Dus het netwerk heeft het uh, prima gedaan. Maurice Piek van KPN, hartelijk dank. Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. De ochtend. Komend jaar wordt een zeer belangrijk sportjaar. Zo staan in februari de Olympische Winterspelen op de agenda. En in juni en juli kunnen we weer van het WK Voetbal gaan genieten. Maar gaan we ook echt genieten? Gaan de Nederlandse sporters flink wat prijzen binnenslepen in 2014... of wordt het juist een lastig jaar? Bob van Oosterhout, de sportmarketeer. Goedemorgen. Goedemorgen. Mogen we van een legendarisch sportjaar misschien wel gaan spreken? Uh, nou, dat mag eigenlijk pas na afloop uh, natuurlijk... Maar als je kijkt naar de kalender, dan uh, kan het wel eens inderdaad heel uh, erg veelbelovend zijn, ja. ja. Maar even te beginnen met, met de winterspelen in Sochi. Kunt u ja. een beetje een schatting maken van het aantal medailles... dat de Nederlandse sporters mee naar huis gaan nemen? Poeh, nou, dat is, dat is op zich wel uh, lastig. Ik, ik, ik verwacht dat het ergens rond, uh, rond de tien zal liggen. <coughs> Althans, als je kijkt naar, uh, naar de grote sporten. Maar wat heel erg bijzonder is... en uh, daar hebben we echt wel stappen in gezet uh, met dit kleine landje is dat we stapje voor stapje langzamerhand niet meer alleen afhankelijk zijn van schaatsen. We gaan natuurlijk ook met short track naar de Spelen. Uh, we zijn actief in het snowboarden, we zijn actief in het bobsleeën. Um, dus er, gaat, uh, nou ja, er is een aardige kans dat we misschien wel wat medailles kunnen gaan winnen... of een paar medailles kunnen gaan winnen in andere disciplines. Ja, maar de schaatsen, dat zal neem ik aan wel de grootste leverancier van de medailles blijven. Ja, absoluut. Hè? Met, met, met gouddelvers als Sven Kramer en Irene wuste voorop. Ja, dat zijn natuurlijk zekerheidjes. Wie wordt de verrassing als het gaat om de andere disciplines? Bijvoorbeeld om short tracken, om snowboarden, bobsleeën? Enig idee? Ja, ik heb wel een goed gevoel bij Jorien ter in het short track. Ik verwacht dat zij wel eens zou kunnen gaan verrassen. Maar die moet ook met schaatsen nog aan de bak, toch? Die moet het allebei dan doen. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Hè? Het was allemaal kantje boord... En um, ja, ik kijk dan als, uh, laat ik zeggen, uh, half leek. Want een sportmarketeer is natuurlijk geen bondscoach of is geen technisch directeur. En ik ben altijd geneigd om te denken van, goh, focus je nou uh, heel stevig op één ding. Uh, maar goed, ze heeft het uiteindelijk uh, gered en ze gaat op uh, meerdere disciplines naar Sochi. Dan onze blik op de zomer. Dan kunnen we ja. weer los tijdens het WK Voetbal. Wat valt daarvan te verwachten? Ja, daar ben ik eigenlijk wel stiekem heel erg positief over. En dat is misschien wel bijzonder, want... We hebben de afgelopen jaren onszelf altijd een enorm chauvinistisch landje getoond. Uh, dus iedere keer bij een WK of een EK dacht uh, 88% van de bevolking... dat we wel even met de titel naar huis zouden komen. Nou ja, op dit moment is de stemming uh, beduidend minder. Maar mijn gevoel... Zegt dat, dat is dat misschien ons, juist dat het... goed dan. Ja, precies. Ja, ja. Ik denk dat het ons wel eens zou kunnen helpen... om juist als underdog die kant op te gaan, om te weten... Dat we maar een, een, een handjevol uh, echte wereldtoppers hebben. Uh, daar waar we in het verleden altijd moesten schipperen om iedereen uh, nog wat speeltijd uh, te geven. En uh, niet iedereen boos op die bank uh, te hebben zitten. Iets wat bijvoorbeeld onze zuiderburen dit jaar wel gaan krijgen. Die hebben zoveel sterren dat het nog een kunst wordt om dat allemaal te managen voor Mark Wilmots. Maar goed, ik verwacht dat wij uh, uh, misschien wel eens zeker met uh, bondscoach Louis van Gaal... Uh, uh, in wie ik heel veel vertrouwen uh, heb... dat wij best nog wel eens zouden kunnen gaan verrassen in Brazilië. Waarom is hij dan nu de goede bondscoach bij dit WK? Nou, Omdat hij natuurlijk extreem ervaren is... heeft alles gewonnen wat er te winnen valt, althans op clubniveau. En ik denk dat uh, Louis wel aardig in zijn hoofd heeft... Uh, hoe hij de ploeg wil laten spelen, hoe hij, uh, met wie hij wil gaan spelen. En uh, op het moment dat je één of twee goede wedstrijden in de pool uh, neerzet... Ja, dan zouden wij zomaar eens in het toernooi kunnen groeien... En wat ik al zei, we zijn underdog. Dat is een hele ja. andere uh, situatie, een heel ander vertrekpunt. Ik denk dat veel spelers zich realiseren dat ze in dienst zullen moeten spelen van uh, de Robbers en de Van Persies van deze wereld. Dus uh, ik heb er wel vertrouwen in. Wie gaat er dan naast Nederland door? Spanje, Chili of Australië? Ja, dat zal waarschijnlijk door Spanje zijn. Ja, ja. En gaan wij dan ja. als eerste of tweede, Bob? Uh, nou ja, dan, dan, dan hoop ik dat we als eerst te gaan. En daar ben ik ook wel hoopvol in. Want uh, die Spanjaarden kunnen natuurlijk eigenlijk alleen maar minder uh, worden. Die hebben zo ontzettend veel gewonnen de afgelopen jaren. Eigenlijk alles gewonnen en ja, dan is het in de sport natuurlijk ook zo dat de gretigheid wel eens wat minder zou ja. kunnen worden en dat er wat sleet komt op de ploeg. Nou ja, ja. daar zullen wij van moeten profiteren en, in de eerste wedstrijd. Maar bovendien als we tweede worden, dan moeten we in de achtste finales tegen Brazilië. Brazilië al, hè? Dat ja, ja, ja dat... dat kunnen we beter maar even niet doen. Maar, nee. We gaan gewoon bovenaan eindigen. Nou, bedankt voor deze positieve voorspellingen. Bob en van we, we praten met deze mensen naar aanleiding van de stelling in Stand.nl 2014 wordt het jaar van de ommekeer. U mag blijven bellen 0800-1101 via de site www.stand.nl of via ja, hek je standpunt op de twitters. Roy Lambrand, dan is die microfoon open. Ja, dat, dat heb ik ook gehad op de op. cursus Hoe word ik radiopresentator. Uh, leuke plaatje trouwens. Head Start for Happiness. Laten we hopen dat dat voor iedereen geldt aan het begin van dit nieuwe jaar 2014. De Staal Council. Ja, want dat gaat de ommekeer wel of niet worden. Nou, voor Jaap Smit wordt hij dat sowieso. Sinds 2010 was hij voorzitter van het CNV, Maar vanaf vandaag heeft hij een nieuwe functie. Namelijk commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Van de Koning. Van de Koning, moet ik zeggen. Ja. Het worden te veel veranderingen, zo in één ochtend voor mij nu langzamerhand. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat, blijft de functie van commissaris van de koning hetzelfde als die van de koningin? Of zijn er veranderingen? Nee, nee inhoudelijk wel. Maar uh, die vergissing die u maakt, wordt natuurlijk nog heel veel gemaakt. Ja. Dus daar zullen we moeten winnen. Wat gaat dat allemaal persoonlijk voor u betekenen? Nou, onder andere verhuizen. Oh. Uh, dus uh, ik woon nu net zes kilometer over de grens tussen Noord- en Zuid-Holland. Uh, dus wij zullen in de loop van het jaar verhuizen naar Zuid-Holland. Dat is op zich geen straf. Dat is een mooie provincie. Ik heb er vroeger als student en school hier ook gewoond. Ja. Dus, uh, maar dat zal de grote verandering zijn in ieder geval voor mij en mijn, mijn vrouw en uh, mijn, mijn gezin. Um, ja, voor de rest is het natuurlijk een heel andere baan. Ja, want wat, wat doe je als commissaris van de ja. Koningin? Nou, het meest zichtbare is natuurlijk het protocolaire, maar dat is maar een heel klein deel. Hè? Dus je zult me oh, dat regelmatig dwingen. zien in, in de aanwezigheid van uh, leden van het Koninklijke Huis als hier in de provincie. Okay. Maar dat is, een, dat, is een klein, dat is een klein gedeelte. Een groot gedeelte is dat je, nou, ik, ik zal veel de provincie ingaan. Ik ben natuurlijk voorzitter van de Vergadering van Provinciale Staten en zeg maar het parlement van de provincie. Ik ben voorzitter van zeg maar, het kabinet van de provincie, het college van gedeputeerden. Daar zit ik zelf ook in. Ik zal betrokken zijn bij veiligheidsvraagstukken in de regio, bij milieu, infrastructuur, bij alles wat zeg maar, tussen gemeenten af, uh, plaatsvindt. Dus het is een hele. Ik ben, ben voor een grote verantwoordelijk voor burgemeestersbenoemingen. Kijk, en dan kom je ook die link natuurlijk met, de, met de lokale overheden. Want daar gaat exact. natuurlijk met de gemeenteraadsverkiezingen ook een hoop veranderen. En er zijn ook veel verantwoordelijkheden die van de centrale overheid naar de gemeentes gaan. In hoeverre speelt ja. de provincie daar ook nog een rol in? De provincie speelt met name een faciliterende, stimulerende. en als het ware een toezichthoudende functie op een aantal van dat soort belangrijke dingen. Maar wat je ziet, is, en dat vind ik wel een, een, een, een aandachtspunt, is dat de lokale democratie zal veel belangrijker worden. We gaan naar de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar in maart. En tot nu toe stemmen mensen vaak een beetje van... Hey, wat zal ik landelijk stemmen, en dan stem ja. ik het ook maar lokaal. Maar er gaat nu echt lokaal iets te kiezen zijn. Hè. Dus de burger moet zich realiseren. Of toch te goed uit zich te realiseren... dat hij veel meer te kiezen heeft straks in de omgeving waar hij woont. Omdat heel veel verantwoordelijkheden straks bij de lokale overheid komt te liggen. Bij de gemeente komt te liggen. Maar goed, dus tegelijkertijd ik... weet je nog niet precies... welke partijen zich daarop gaan profileren, zeg maar. En waar ze maar... wel of niet goed in zijn... Als je het hebt over jeugdzorg, dan kun je alleen maar de landelijke ja, overheid als voorbeeld nemen. Exact. Dus het, het, laat ik zeggen, mijn oproep is ook. Dat, dit jaar is het eerste jaar dat het zeg maar, zo belangrijk, belangrijker wordt. Maar in de toekomst zal dat belangrijker worden. Dus dat het, lokale democratie wordt straks echt iets anders dan landelijke democratie. Omdat een heleboel grote verantwoordelijkheden op dat niveau terechtkomen. Dus dat is ook een kans voor de voor de democratie en voor de burger om meer het gevoel te krijgen. Ik zit zelf ook mee aan de knoppen. Ja. En als u zegt, wij moeten uh, als provincies faciliteren, ook proberen om op die manier te bereiken dat die opkomst wat hoger wordt? Nou ja, inderdaad. Ik, ik, ik noem dit nu, ook vanuit mijn verantwoordelijkheid die ik zie, van horen mensen realiseer je dat er dus nogmaals een decentralisatie plaatsvindt. En dat dus de burger steeds dichter bij huis iets te zeggen kan hebben. En mijn rol als commissaris, maar met mijn provinciebestuurders is om dat soort processen ook te, te, te stimuleren en waar nodig te faciliteren en aan te jagen. Voor uzelf is 2014 een ommekeer. Gaat die dat ook zijn voor de lokale overheden? Ja, ik vind het een heel zwaar woord. Een ommekeer, Het klinkt een beetje alsof er een revolutie plaatsvindt. Maar nou ja, het kan zijn dat burgers hopelijk dit jaar in de gaten krijgen... hoe belangrijk die lokale democratie is. Ik zal u zeggen, ik was laatst in mijn eigen woonplaats waar ik nu woon. En toen vroeg ik me eens af hoeveel mensen doen er eigenlijk actief aan mee. Hoeveel leden heeft een partij op lokaal niveau? Ja, dat is bedroevend laag. Ja. En dat moet dus omhoog. Willen wij ook nog wel het gevoel krijgen dat we echt als mensen zelf aan de knoppen zitten. Ik zal u voor één keer in dit gesprek goed afkondigen. Jaap Smit, commissaris van de Koning in ja. Zuid-Holland. Heel goed. Dank u wel. Fijne jaar Stand.nl. Bijzondere uitzending van Stand.nl, want we blikken vooruit op 2014. Uh, we hebben dus uh, gehoord dat het een legendarisch sportjaar moet gaan worden. Uh, dat we in opstand zullen komen tegen de schending van onze privacy. Uh, de stelling van vandaag, 2014, wordt het jaar van de ommekeer. Uh, Guylaine, jij hebt die uh, website voor je? Ja, nou die ga ik er even bij roepen. Hoe, hoe wordt er op de site gereageerd op de, op de stelling? 2014 wordt het jaar van de ommekeer. Nou, om er eentje te noemen, zeker wordt het de ommekeer. Het statiegeld wordt heringevoerd, verpakkingen teruggebracht, eco-winkels gaan een belangrijke rol spelen. Uh, wat zien we nog meer? De percentages. De percentages. De percentages? Staan op dit moment, ik ga even naar boven. Op 41% eens, 59% oneens. Ah, kijk. dicht bij elkaar. U kunt bellen, 0800-1101. Reageren kan via www.stand.nl. Twitter kan ook, doe het wel met hekje standpunt. Um, ik praat erover met Frits Spangenberg. Hij is macrosocioloog en oprichter van onderzoekspro Motifaction. Hartelijk welkom. Um, wat, wat zou u zeggen op die stelling? 2014 wordt het jaar van de ommekeer. Kijk, het is een makkelijke vraag. Complex onderwerp. En om daar duidelijkheid in te krijgen, moet je even afstand nemen. Dus ik, ik wil eigenlijk jullie meenemen in een soort van denkbeeldige... geruisloze helikopter. We gaan heel snel omhoog... en dan krijg je een enorm voordeel. Je doet niet mee aan het gesprek even, maar je ziet wat de anderen doen. Je ziet hoe de anderen bewegen. Je kan eentje terugkijken, je kan eentje vooruitkijken. En dan zien we een aantal patronen die veranderen... en die in feite voorspellen waar het naartoe gaat. Want als je er middenin zit, dan zie je dat bijna niet. En ik, ik noem een paar van die patronen, dan Gaan we een aantal stappen gaan we afdalen... Het hele belangrijke is dat we met z'n allen vandaag de dag... minder gezagsgetrouw en plichtsgetrouw zijn als onze ouders en grootouders. Mm -hmm. En dat leidt tot een grote schaal van burgerlijke ongehoorzaamheid. Niet voor iedereen, niet altijd, maar in het patroon is wel uh, ongehoorzamer. Een ander uh, patroon is dat we de lat hoger leggen. We worden met z'n allen veel eisender. Nog een ander, een derde, is dat we onszelf belangrijker vinden dan de groep selfie is het woord, maar ze worden ook minder empathisch. En een vierde die ik noem, is dat we met z'n allen ook nog wat ongeduldiger worden. Het zijn vier ingrediënten die eigenlijk spelen in al die domeinen... die vanmorgen al de revue hebben gepasseerd. Maar toch al wel veel langer dan alleen vorig jaar? Zeker, zeker. Jaar. maar het gaat wel steeds sneller. Dus we weten, de wereld verandert, het is een open deur. Maar de snelheid van de veranderingen, dat slaat af en toe over de kop... En dan zie je dus dat in die groeiende complexiteit... dat niet iedereen de greep erop houdt. En we zitten nog steeds in die helikopters. We kijken nu even naar een ander domein. Naar ik de, moet zeggen de, dat ik iets minder vrolijk in de helikopter zit... als ik deze vier dingen nee, hoor. Nee, wacht. wacht. Want wacht, okay. We zien, we, we zien we, namelijk zometeen hele mooie uitkomsten... om die omslag ten positieve te bereiken. We kijken even naar de techniek. Daar zien we heel veel inspanning, heel veel kennis... heel veel intelligentie gaat naar die, dat technische domein gaat ook heel erg hard. Wat we heel weinig weten en heel weinig doen... is hoe mensen in elkaar zitten en hoe mensen reageren... en hoe mensen omgaan met de cultuurverschillen. En dat zien we dus in wonderbaarlijke debatten over Zwarte Piet... over vuurwerk, waar we ook niet uitkomen. En dat zijn die, die verschillen waardoor we eigenlijk niet goed weten... hoe we daar verder mee om moeten gaan. En als we het hebben over die domeinen vanmorgen... de veiligheid, de zorg, de, de arbeidsmarkt... dan komen we daar niet goed uit... omdat we de ingrediënten niet, niet goed op een, op een rijtje hebben. Wat er nodig is, is een veel uh, geavanceerdere sociale intelligentie. Dus we hebben een hele technische intelligentie, dat, dat, dat, ja. dat gaat heel goed. Maar meer weten hoe dat speelt. En daarvoor moeten we terug naar de kern. Nou, we doen natuurlijk als Motifaction voortdurend onderzoek al meer dan 30 jaar. En dan zien we dus dat Nederlanders, die zeggen, er zit een soort van crisis nu. En die kunnen we alleen oplossen met een... Hele andere manier van leven en besturen. En die oproep, eigenlijk alle burgers... en sommigen zeggen, ja we hebben een sterke leider nodig... die knopen doorhakt. Ja. Maar op veel bredere laag wordt gezegd... we moeten anders in het leven gaan staan. We moeten anders gaan kijken hoe we daarmee omgaan. En daar zie je, nu komen we al een stuk praktischer... Maar, maar wat is anders? bijvoorbeeld dat veel meer mensen nu zeggen... ik hoef niet meer alles te bezitten... maar ik wil toegang hebben tot die mogelijkheden. Dus een, hele, een, een, een revolutionaire verandering dat niet iedereen alles meer hoeft te hebben. En weer een andere, dat mensen veel meer zelf gaan doen. Dat willen ze ook heel graag, maar heel lang kon dat niet... en mocht dat niet, omdat we als systeem, als totale groep... Alles hadden geoutsourced. De sociale controle, de zorg. We betalen zelfs grootouders om op hun eigen kleinkinderen te, uh, te passen. En daar komen we nu van terug. Mensen willen ook graag dingen zelf doen. Dus dat is die participatiesamenleving waar ook zo vaak over gesproken wordt. Ja, dat, dat kunnen we nog veel uh, sterker um, uh, bevorderen. Alleen dat gaat niet, uh, niet overnight. En zeker Ik ga niet ouderen. Zeggen, mensen... Dat is een mentaliteitsverandering. En die duren over het algemeen heel erg lang voordat dat gerealiseerd wordt. Voor sommigen duurt het heel lang en anderen gaan heel snel. En dat is ook het leuke als je met jongeren werkt. Dat is ook, ook heel, heel positief razendsnel. Ja, we willen helemaal niet in de hiërarchie. We willen in een netwerksamenleving. En dan zie je dat in netwerksamenlevingen heel snel verandering kunnen worden toegepast. Dus de jongeren die zetten de verandering in en die verspreiden het over de rest. En die kunnen ouderen daar heel goed bij helpen. En als je nou gaat naar zo'n domein als het vuurwerk, met al die debatten. Laten we even kijken naar toen een rijwiel met hulpmotor kwam. Waren hele ondernemende en inventieve jongeren bezig om ze zo hard mogelijk te laten rijden en zoveel mogelijk lawaai te laten maken. En toen kwamen de regels, werd dat ingeperkt. Dus het is op zich niks nieuws. Logisch dat het vuurwerk inventief gaat proberen het zo hard mogelijk te laten knallen. Zo gevaarlijk mogelijk dat de ruiten kapot gaan. Ja, en dan krijg je regelvorming om dat oh. weer um, in te dammen. Wat, wat zal, want dit zijn uh, uh, laat maar zeggen, dit, dit is de oorzaak waar het vandaan komt en uh, hoe het zich zal ontwikkelen. En uh, wat is nou een thema waarvan u zegt, nou dat zal in 2014 uh, hoog op de agenda staan? Ik hoop dat we heel veel initiatief terugbrengen bij de burger. Dus in al, bij, bij diverse groepen. En, en Omdat mensen het zelf heel goed weten. Het grappige is dat geld daarbij helpt. Maar het, het snoeien in bureaucratische regels nog veel beter helpt. Dus we hebben... In feite hebben we werk genoeg voor al die jongeren en al die ouderen. We hebben ook handen genoeg om voor al die ouderen en hulpbehoefenden... goed te zorgen. Maar, maar het is dus... wel zo volgens mij dat er als wordt gezegd initiatief nemen. Veel mensen willen dat, maar veel mensen hebben ook het idee... van ja, moet, moet, ik moet er wel toe in staat gesteld worden. En als er te veel eisen van mij worden gesteld... dan kan ik dus dingen niet allemaal doen. Ja, we, we, we, we hebben onszelf gehandicapt door heel veel regelgeving. Dus het, het is heel ingewikkeld. Maar als je daar afspreekt, als je daar gezamenlijk aan wil werken... Om om die regels heel kritisch te bekijken. Kijk, sommige regels zijn nodig... maar het merendeel van de regels en van de protocollen... kunnen we beter afschaffen om mensen na te laten denken... en hun goede initiatieven te laten uh, opbloeien. Frits Spangenberg is macro en oprichter van onderzoeksbureau Motifaction. Praat met ons mee in Stand.nl. 2014 wordt het jaar van de ommekeer. Nog een tweet van Sonja Willemsen. Nieuw jaar, nieuw begin, kans het oude te buigen in een nieuwe vorm. Dat is een haiku volgens mij. U kunt reageren op de stelling dus. En die luidt, 2014 wordt het jaar van de ommekeer. Goedemorgen. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen, met zijn drieën. Beste wensen allereerst. Uh, ik zit ook in die mooie filosofische helikopter... van uh, de desbetreffende meneer. En ik ben het eens met de stelling. Maar ik ben het op een andere manier eens met de stelling. De minima, de voedselbanken... 1,3 miljoen mensen beneden de armoedegrens... Ja, dat zal de ommekeer worden, want dat zal alleen maar verhogen. Er wordt gekeken naar, de, naar het geld. Het geld is het allerbelangrijkste op de hele wereld, ook in Nederland. En uh, de grote groep die beneden de armoedegrens leeft... en daar ook nog eens een keer bovenop de ouderen en de chronisch zieken... die hebben geen recht van bestaan meer. Die kunnen niet meer leven. En ik vind het heel, heel erg dat dat zelfs in 2014 voortgezet gaat worden. Oh. Ik okay. wil er nog aan toevoegen dat mijn hoop gevestigd is op de gemeenteraadsverkiezingen... en dat daar massaal wordt gestemd ja. op de partijen die opkomen voor onze doelgroep. Ja. Ja. En dat is de SP, onder andere. Ja, ja, ja, ja. Ja, het ja. zal wel waar zijn, maar ja. ik wil het toch gezegd Ja, oké, okay, duidelijk. Duidelijk, duidelijk. duidelijk. Het is duidelijk waar u staat. Stand.nl, goedemorgen. Jo, goedemorgen. Uh, Famke, hoi. Hoi. Uh, beste wensen, het goede, geluk dat zijn momenten... En ik hoop dat we meer, uh, uh, meer gaan delen. Bijvoorbeeld, uh, het is beter de vrede te verdelen dan te bewaren. Want dan is ieder voor zichzelf bezig. En dat er paal een perk aan hebzucht en een mentaliteitsverandering. Want we zijn het echt uh, zat om bedrogen te worden door de regering, ja. banken, medemensen... En uh, die exhibitionistische zelfverrijking... want eigendom is vaak dom, dom, dom... dan zijn ze te veel daarmee bezig... terwijl het onder hun uh, achterste vandaan roest... want ze hebben geen tijd. Nee, we we zitten wel spreken. lekker met, met z'n al in de filosofische uh, helikopter. Goedemorgen, Stand.nl. Ja, goedemorgen, met u radio. Zegt u maar. Ik ben het uh, niet eens uh, met de stelling. Want... Want uh, ja, het is toch, uh, het is toch uh, ieder, uh, ieder jaar hetzelfde wat, uh, uh, betere, wat jullie waarschijnlijk bedoelen met de stelling uh, betere vooruitzichten. En uh, ja, ik vind het een beetje een uh, cliché. Je ziet het nog niet gebeuren ook? Nee, ik zie het absoluut niet gebeuren nee. Ja, gaan... ik, hoop, uh, ik hoop wel dat bij de volgende verkiezingen de mensen wat uh, verstandig bestemmen. Ja, nou, het wordt duidelijk in ieder geval. Dank u wel dat die verkiezingen een grote rol gaan spelen dit jaar in het, uh, in het politieke jaar. Frits Pangerberg, macrosocioloog, oprichter van Motivex in het onderzoeksbureau. Nog even een korte reactie op de reacties. Ik uh, uh, kan me alleen maar uh, bij... Bij aansluit ik, ik wil eigenlijk een wens uitspreken voor 2014. Dat een goede voornemen wens? We, dat we afstand doen van onze verworven rechten. Want onze grootste handicap is dat we heel vaak vinden... dat we ergens recht op hebben... Tradities bijvoorbeeld. Sommige tradities zijn natuurlijk prachtig. Maar als we afstand doen van verworven rechten... en allemaal bereid zijn om bij te dragen... tot groei en ontwikkeling... gaat het ook met Nederland heel snel beter. En dan hoeven we ook niet meer zo te klagen. Ja, maar daar is nog wel wat voor nodig, denk ik. Veel moet ook ja, bij de mensen maar, maar je mag veel... de lat hoog leggen, toch? Ja. Nee, zeker. zeker. Dat is, daar is het voor. Hartelijk dank voor de komst naar hier, Frits Spangenberg. Aan het begin van het jaar is iedereen altijd heel ambitieus. Onze stelling dus, 2014 wordt het jaar van de ommekeer. Uh, 250 mensen ongeveer hebben gestemd. Half Nederland slaapt nog, denk ik. 39 is het daarmee eens. En 61 is het oneens dus met die stelling. Je kunt nog wel heel de dag reageren hè, via stand.nl. Dit is Radio 1. Het is half twaalf geweest, het NOS Journaal. Kees Groot. Rond de jaarwisseling hebben voor zover bekend... 46 mensen oogletsel opgelopen. Volgens het oogziekenhuis Rotterdam is er inmiddels één oog verwijderd... en zijn er acht ogen blind geworden. Meer dan de helft van de slachtoffers stak het vuurwerk niet zelf af... De oogartsen pleiten al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk. Een sms'je sturen tijdens de jaarwisseling is uit. De beste wensen doe je tegenwoordig met een appje. De telecombedrijven melden een forse stijging van het mobiel dataverkeer. KPN zag het gebruik afgelopen nacht met 23% stijgen. T-Mobile zelfs met 42%. En vertragingen waren er volgens de bedrijven nauwelijks.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 En ook de laatste bijdrage van uh, verslaggever Martijn Grimius. Want de vraag is natuurlijk: is die 200 euro wel of niet uh, gaat die uitbetaald worden? Laat ik het op die manier uh, uh, zeggen. Ja, gaan we zo horen? Gaan we zo meteen horen? Maar nu is het nog interessant.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 De Cave in Mumford Sands. Voor het laatst vandaag gaan we naar verslaggever Martijn Grimius in Hoek van Holland. Waar als het goed is de buurtbewoners hun handje op staan te houden omdat ze het vuurwerk hebben opgeruimd. Ja, en die handen zijn nu nog gevuld met bekertjes gluurwijn en broodjes met knakworst. De container is vol met vuurwerk en de pannen met die knakworst en die gluurwijn die, die raken steeds leger. Nog wat gedronken, gegeten? Ja, meer? zeker. Ja, Lekker gluurwijn op. En is geveegd hè? Ja, heel veel geveegd. Ja. Eerst heel veel geveegd. <laughs> en dat allemaal dankzij Rini van de Broek. Uh, ja Want uh, dan zijn jullie zijn hele buurt in, in touw gegaan hè, vanochtend. Ja, de opkomst is, uh, dat valt best wel mee. Ja, eigenlijk ja, wel een twintig man. Uh, zoiets, dus het valt niet tegen. Het is wel een beetje de harde kern. Ik zeg, ja. de jeugd misten we. Maar ik zeg, ja, die maken het op een andere manier wel weer ja. goed. Maar het ging natuurlijk ook een beetje om het geld. Dat staat ja. niet op de eerste plaats, nee. maar het is wel leuk meegegaan. Ja, het is leuk mee. 200 euro hè? 200 euro. En daarvoor is Wim De Groot hier, de portefeuillehouder, eigenlijk de wethouder van de deelgemeente Hoek van Holland. En u gaat inspecteren. Ja, goedemorgen. Ja, ik ga inspecteren en uh, ik ben streng, heb ik uh, begrepen, Ja, dat weet ik jullie van me. En ik ga graag met uh, Rini uh, eens even in de clico's kijken. Ja, in de, even in de clico's kijken. Ja. Of er uh, genoeg inlicht om te zeggen: van, hé, hey, dat, uh, dat verdient 200 euro, deze even open. Nou, die is voor uh, zeker drie kwart gevuld. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja? een goede zaak. Dat is een goede zaak. Even nog, nog wat verder. Is, is ja. Kijk even goed op de grond. Is alles goed schoon? Nou, ik vind het uh, trottoir, de tegels en zo. Het ziet er prima uit. Uh, jullie hebben echt je best gedaan. Uh, Wij hebben uh, heel erg hard ons best gedaan. Ja. ja. En dat ze uh, ochtends vroeg, geen hoofdpijn? Nee, geen hoofdpijn. Nee. Ja. S'avonds een vrouw, ochtends een vriendje. En de ja. derde voorwaarde, dus de straat is schoon. De kliko is vol. En de derde voorwaarde, het moest een gezellig samen zijn zijn. Nou, dat is het nu ook. Ja, dat is het zeker. En ik ben ook blij dat uh, mensen uh, daarmee willen helpen. Want uh, daarvoor doen we die actie ook eigenlijk. Uh, we willen mensen onderling uh, met elkaar uh, samen ook verantwoordelijk laten zijn voor hun buurt en hun straat. En, ja. uh, dat willen we ook faciliteren. Nou, ja, pak die portemonnee maar, meneer de Groot. Ja, en ik zal u vertellen, we waren er eigenlijk uh, oudejaarsdag uh, zover. We maken het geld gewoon over. Oh, het wordt overgemaakt. Fantastisch. Maar, maar we gaan het achteraf wel controleren. Nu ben ik hier. Ja. En we hebben nog acht straten in Hoekvongland die ook meedoen. Maar daar hebben we van afgesproken. Ze maken er drie foto's van het opruimen. Drie foto's van het gezellig samen zijn. En op basis daarvan hebben wij de overtuiging dat het ook goed gedaan is. Krijgt het een vervolg? Dat Want als knop. We doen nu maar acht straten mee, er zijn misschien wel 100 straten in Hoek van Holland, als die klopt. allemaal meedoen dat wordt een dure voor de gemeente. Dat klopt, uh, dat, uh, hm. voor 100 straten ga ik sowieso en als het dan moet, dan moet het maar. maar uh, <laughs> Uh, het is natuurlijk uh, juist uh, uh, ingezet om, uh, om mensen toch uh, te triggeren van uh, s'avonds lekker gezellig borreltje en lekker uh, vuurwerk buiten, maar uh, s'ochtends ook je buurt opruimen. Want je woont er elke dag, je leeft er elke dag en je moet ook met je buren verder in de wijk. De pan is nog niet leeg, hè? De gluurwijnpan. De bodem is nog niet in zicht. Rini, we gaan er naartoe. Ja, de ochtend is geslaagd. De ochtend is zeer zeker geslaagd. En ik hoop inderdaad dat het zeer zeker binnenkort weer een vervolg mag hebben. Ja, schink hem in? Heerlijk. Oké, okay, nou, gluurwijn erbij. Hou vast. Een gelukkig gaat nieuwjaar. Beste wensen, veel gezondheid. Proost maar. Proost. Ja, proost erop. Ja, proost. Proost Turk, en Jurgen. Proost. Ja. De nieuwjaarsnacht is voor de hulpverlenende instanties niet zonder problemen verlopen. In verschillende steden werden brandweer en politie bekogeld door omstanders met vuurwerk, met stenen en ook met glas. CDA Tweede Kamerlid Peter Oskam, goedemorgen. Goedemorgen. Er is nog geen landelijk beeld, maar het geweld tegen hulpverleners lijkt ten opzichte van vorig jaar niet bepaald afgenomen. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het afschuwelijk. Kijk, je weet dat het gebeurt en het is ook niet helemaal uit te bannen. Maar uh, ieder jaar komt het weer terug en die mensen doen hun werk. En uh, ja, het is eigenlijk onacceptabel. Hebt u er een verklaring voor? Ja, mensen gaan drinken en uh, het is vaak groepsgeweld. Dus één begint te gooien en de rest doet mee. Dus uh, zo gaat het vaak. Ja. We hebben natuurlijk die ongeregeldheden gehad in, in Veen. Uh, daar heeft de politie gelijk zo'n 100 jongeren vastgehouden. Tijdens de nieuwjaarsnacht. Is dat dan de oplossing? Ja, misschien wel. Ik uh, pleit al langer voor huizenrecht. Ik denk als je misdraagt bij uh, oud en nieuw, dan wil je gewoon volgend jaar uh, niet dat die mensen weer uh, zich kunnen misdragen. Dus ja, in Veen is het natuurlijk een uh, uh, heel duidelijk voorbeeld. Mensen worden gelijk vastgezet en die kunnen dan ook geen uit uithalen. Ja. Dus op zich vind ik het niet zo'n uh, gek idee. Ik begreep wel dat er bij die honderd ook mensen waren die, die, ja, die stonden daar en die dronken een biertje geloof ik. Die bemoeiden zich verder nergens mee, maar die werden wel opgepakt. En die zitten dus ja. de hele nieuwjaars- en oudjaarsnacht in, in de cel. Ja, dat is heel Dilemma, want er zijn natuurlijk mensen die er niks mee te maken hebben. Maar het is natuurlijk vaak bij groeps, uh, groepsgeweld dat, uh, dat de hele groep uh, zeg maar, uh, wordt opgepakt. Deze jongens zijn natuurlijk gevlucht in het café. Dat maakt het extra lastig. Maar als de politie niks doet, dan, uh, dan gaan al die mensen vrijhuizen. Dus dat is, dat is de afweging die de politie dan moet maken. U staat wel achter de aanpak uh, hoe ze dat daar hebben opgelost in Veen. Ja, ik zou natuurlijk precies moeten weten hoe het zit... maar ik kan me heel goed voorstellen dat de politie heeft gezegd... nu pakken we het door. Ja, um, uh, ja goed, nogmaals, het is een eerste conclusie. We, we zullen uiteindelijk straks de, de officiële cijfers nog wel, uh, wel zien. Wat, wat verlangt u van de verantwoordelijke minister? De minister Opstelde, die, die toch ook met zijn basstem heeft gezegd... Uh, blijf ja. af van onze hulpverleners. Ja, ja, dat zegt hij altijd. En uh, hij gaat over de politie, hij gaat over het openbaar ministerie. En hij gaat ook uh, indirect over de rechtspraak, die vallen onder, uh, onder hem. Uh, hij kan het allemaal coördineren, dus dat moet ook gebeuren. En ik vind dat de mensen die zich hebben misdragen, gewoon moeten uh, worden aangepakt. Wat mij betreft worden ze aangehouden en voor, wel voor de rechter gebracht. Vorig jaar zag je nog dat uh, veel zaken werden afgedaan door de officier van of justitie. Dan komt er geen huisarrest. Uh, alleen de rechter kan het opleggen. Dus wat mij betreft uh, worden die mensen voor de rechter gebracht. En u vindt dus dat de opstelte wat dat betreft veel strenger moet optreden? Ja, hij moet het goed coördineren. En hij moet gewoon zorgen dat, uh, dat dit soort geweld... gewoon uh, zoveel mogelijk wordt aangepakt. CDA Tweede Kamerlid Peter Oskam, hartelijk dank. Graag gedaan. De oudejaarsconferentie en het medejaar 2014 komen er zult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 Take your love to town. 1969, Kenny Rogers and the first edition. Ruby, don't take your love to town. De ochtend. Mediaforum. We zijn al een aantal vertrouwde elementen willen wij zeker niet ook uh, missen in dit nieuwe programma in de ochtend. Dus het Mediaforum uh, dat blijft vandaag met Margriet Vromans, journalist en presentator van Troskamer Breed en De Ochtend van Vier. Goedemorgen. We zijn ochtendpartners geworden. Zeker. En Aad van de Heuvel, journalist en programmamaker. Die uh, nog even de slaap uit zijn ogen moet Daar ja, Hebben wij we daar niet zeggen, allemaal ja. last ja. van, Aad? Dat geeft helemaal niet. Rond de jaarwisseling is het natuurlijk altijd interessant... om te kijken naar hoe beide omroepen... of de RTL in dit geval en de NOS... berichten over wat er zoal gisteravond gebeurd is. Um, ze kozen nogal voor een verschillende benadering. Voor veel families in het Brabantse Veen begint oud en nieuw al moeizaam. Goedenavond, het nieuwe jaar staat voor de deur. Er zijn weer kilo's oliebollen en liters champagne verkocht. De politie heeft afgelopen nacht 100 jongeren in de cel gezet. Nederland maakt zich op voor Oudjaarsnacht... die op veel andere plekken in de wereld allang is begonnen. Aad van den Heuvel, RTL, koos duidelijk voor een positieve aanpak. De feestelijkheden, vrolijke toon. De NOS zat meer op de problemen. Het overlast veroorzaakt door het vuurwerk... Opmerkelijk of logisch? dat Ja, ik denk dat de uh, NOS in dit geval uh, de, de, de, de tekenen destijds beter heeft begrepen. Want ik moet zeggen dat uh, het, met alle liefde voor dat vuurwerk en leuk vaders die met kinderen rotjes afsteken enzovoort is het toch een uh, buitengewoon uh, uit de hand gelopen spektakel. Ik heb uh, gisteren middag eens zitten kijken naar een groepje kinderen voor mijn deur... die daar met een ontzettende lading vuurwerk bezig waren. Levensgevaarlijk, joh. Zonder dat er ouders of ouderen bij waren. Nou ja, goed, je hoort de berichten wat er weer gebeurd is... en die oproep van die oogartsen. En er is er iemand helemaal blind geworden en zo. Het was geen jongeren trouwens. Nee, dat was maar voel je de ouder. insteek van ja. NOS en RTL zo anders? Want ik heb het nog even nagekeken. Ja. Ook RTL begon met een waarschuwing. Hun verslaggever stond wel heel feestelijk aangekleed... in een feestelijke omgeving in Rotterdam. Maar die begon wel degelijk eerst met de waarschuwing... van hoe ernstig het ja. is. En uh, de, hoeveel slachtoffers er zouden kunnen vallen. Of misschien was er... Hij noemde zelfs op dat moment ook al... het eerste dodelijke slachtoffer wat gevallen Dat hebben ze aan het begin genoemd. Dat ja. hebben ze meteen aan het begin genoemd. Dus ik, ik vind eigenlijk niet dat RTL alleen maar de slingers... Heeft op Dan is het meer dat de NOS veel langer doorging... met de, de, de overlast en de problemen die het veroorzaakt heeft. Ja, maar RTL begon zeker ook met die waarschuwing, hoor. Ja. ja toch wel. Geen, maar past het wel meer bij RTL om mee te gaan... misschien in de sfeer van de avond... Uh, dat denk ik eigenlijk niet. Nee, Ik heb zelf bij RTL Nieuws gewerkt. En ik ken dat als een hele gedegen journalistieke organisatie. Waar uh, niet alleen maar uh, de leut en het plezier uh, voorrang heeft. hoor. Helemaal volgens mij lag niet het uit. een beetje aan de opening van de beide journaals. Hè? Het uh, NOS-journaal opende helemaal met uh, de vuurwerkrampen, ja, ja. zal ik maar zeggen. En uh, RTL heeft dat gedaan, maar ietsje later. Maar heeft er inderdaad ook wel uh, te degen op gewezen wat er aan de hand was. Zeker. Maar ja. ik denk dat... Uh, dat uh, ja, dat we toch in een tijd zitten, in een Zwarte Piet-tijd... dat er weer iets anders... Uh, uh, ik krijg de indruk dat er serieuzer wordt gepraat... over de overlast van dat vuurwerk en eigenlijk de nationale gekte. Want je vindt dat volgens mij in geen enkel ander land, hoor. Ja. Dat de, de, de, Want dat die, we die, allemaal massaal vuurwerk zelf afsteken. Dat hele ontploft en dat gebeurt al een paar dagen daarvoor. En een zeker die, oorlogszone is het wel. Het is gemaakt. echt een beetje een ja. oorlogszone. Maar je ja. ziet al allerlei onderzoeken nu wel een verschuiving... Hè, dat, dat de trend is toch een beetje dat mensen zeggen... nou, misschien maar, maar mee ophouden. Nou, dat, zeg ik, dat bedoelde ik met de tekenen destijds. Hè, ja, maar hebben de media zeggen, daar een rol in gehad? Dat dat nu groter... Misschien mm. wel. Ik denk wel ja. dat er nu, en ik denk ook omdat de politiek zich daar wat nadrukkelijker mee bemoeit. Hè. Het, zijn, het is een, een, een aantal uh, gemeenteraadsfracties, geloof ik, of leden in elk ja. geval van ja. GroenLinks. Onderleden van die doet het het al jaren, ja, ja, ja. maar die krijgen nu veel meer aandacht en misschien ja. pakken zij het nu zelf ook serieuzer aan. En wat mij betreft ook terecht, want als je kijkt naar het aantal slachtoffers, 46 nu al, uh, en, en dat moeten we dan allemaal maar normaal vinden, terwijl stel dat je auto's in vlammen opgegaan. Ja. Dat is nog eens een. Maar dat zijn werk, nog maar spullen. Hè? Maar dit gaat ja. over mensen. En stel nou ja. dat er een ziekte uit zou breken op oudjaarsdag, <laughs> waardoor ineens zomaar 46 mensen blind zouden worden. Dan zou het land op zijn achterste benen staan. Dan zou er een onderzoek naar moeten komen. Ja. Dan zouden daar maatregelen tegen moeten worden genomen. Dat zouden we niet accepteren. En van vuurwerk accepteren we dat wel? Ik vind dat heel bizar. Ja, en Ik denk niet dat de media een echt grote rol spelen... maar we zitten een beetje altijd achter die maatschappelijke golf ja. aan... en dat gebeurt op dit ogenblik. En het feit is natuurlijk ook gewoon dat het vuurwerk steeds zwaarder wordt... en dat je dus nu weer meer letsel heeft... en dat de discussie weer oh, een extra zetje of. Ja. Over vuurwerk gesproken. Gisteravond was de oudejaarsconferenten... Uh, het jaar afgesloten eigenlijk met de traditionele oudjaarsconferentie. Dat zijn we gewend in Nederland. En voor het eerst en ook voor het laatst trouwens... Uh, dat zei diezelfde zelf Theo Maasen. Um, Aad, is het hem gelukt? Ja, het is een geluk. Ja, ik ben ontzettend fan van die man. En ik zit daar met een stijgende eerbied naar te kijken. Anderhalf uur lang, jongens. En plotseling denk ik, hè? Is die nou al afgelopen? Uit het hoofd, hè? Ja, en ook nou, nog eens een, een keer, hè? Ik heb er nog even ja. gesproken over Lubbers. Of uh, over Rutte, die ook iets uit het hoofd heeft gedaan... voor vijf ja. minuten. En nee, nee dat was ook belangrijk. Ik die vond reden het echt de... heel erg goed wat hij deed. Ja, Magriet, wat van jij? Ja, ik, vond, ik vond het goed. Ik heb er ook naar zitten kijken. Uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel af en toe een beetje wegdommelde. Wat ik een beetje raar vind bij een oudejaarsconferentie. En ik kan ook niks meer herhalen. Weet je, bij sommige conferenties had ik wel dat ik gewoon zinnen kom terughalen. en dan Wat een goede pointe was dat. En dat heb ik nu niet. Die Gordon gooit elke groep op één hoop. Maar ja, dat heb je met die homo's. Of Mohammed. Die man heeft geen gevoel voor humor. Anders hadden ze wel. Ja, die was leuk. Maar jij moet het dus weer wakker roepen, dan weet ik het. Maar ook wel heel persoonlijk af en toe. Ook over zijn kinderen. Die was een soort rode draad er doorheen. Ja, ja, dat krijg je daar... huisje kinderen, krijgt kijk heel anders Zij naar zijn de wereld. mooi softer. Ja. En... Ja. <laughs> ja. Ja. Maar dat ja, was en ook dan... inderdaad wel ja, leuk. Ja, ongemakkelijke vergelijkingen natuurlijk. Hè? van Als ik moet kiezen tussen mijn ja, twee precies. kinderen of al die kinderen in Syrië ja. enzovoort. En dan zit je toch even te kijken. Maar daar. dat hoort ook bij de oudejaarsavond toch een beetje om, om, ja, om ons ook ja, een beetje ja. aan het denken te zetten. Want dat is inderdaad een belangrijke uh, ja. keuze. Ja. En daarom vind ik, uh, vond ik het prima. wat die vergelijk is altijd lastig. We hebben ook een hele traditie op die oudejaarsavond gehad. Heel veel jaren Joep van het Hek. Waar staat Theo Mazen dan? Mag nou, dit iets? was zijn eerste. Hè? En eh, jij zei al meteen ook zijn laatste. Ja, dat ik zou hopen ver... van niet. Want ik denk van, nou, dit is dan je eerste. Gebruik die ervaring vooral voor een tweede keer. Lijkt mij heel erg leuk als hij dat nog een keer zou doen. Ik vind het sowieso heel moeilijk om hem te vergelijken... met wie dan ook, Joep van het Hek. Of hij deed zelf een beetje een historisch rijmpje... met uh, wat Wim Kan deed. Hè? Van Wel iemand noemen en daar dan een zinnetje bij. Maar dat nam hij <laughs> ook meteen weer terug. Dat, dat, ja, dat is grappig, maar je kan hem toch bijna met niks vergelijken. Ik vind Theo Maas echt een entiteit op zichzelf. Uh, want hij had inderdaad een mooie vorm gekozen... om toch uh, ja, alle thema's wel zo langzamerhand een beetje te bespreken. Of heb je nog iets gemist? Nee, ik heb niks gemist. Ik, nee, het ik vond het een prachtig begin. Een paar minuten. En, en, en dan roepen van. En nu wordt het tijd voor me. mijn oudejaars. Ik blijft reiden, de mist schrijven? Dan ga ik nu beginnen. Zei, ja, nee. ja, ja. Ik, ik wil die man graag nog een keer terugzien. Op oudejaarsavond. Wel doen hoor. Wat vond je van decor? Al die plastic tasjes achterin. Een beetje druk. Het lijkt mooi. Ik bleef wel naar kijken. En dat licht wat dan steeds van kleur veranderde. Ja ik vond het mooi Vooral aan het begin dat je denkt. Wat is dat voor een decor? Nee. Nee, dat ik echt... Uh... Theo Masen mag blijven, dus nu moet ja, je het zelf nog eventjes besluiten. Het wordt een, een druk jaar. We hebben het al afgelopen uren besproken, ook op sportgebied. De Olympische Spelen die natuurlijk gaan, gaan plaatsvinden. Het WK Voetbal. Uh, nou ja, dan hebben we ook nog de gemeenteraadsverkiezingen. Daar gaat van alles gebeuren. De Europese verkiezingen. De Europese verkiezingen, precies. Ja, een hele grote conferentie die er in maart in Den Haag zal worden gehouden. De nucleaire top. Ja, rond nucleair zwerfafval waar Obama en Poetin en de Chinese, de meneer Li, die komt ook op bezoek. Den Haag verandert in een fort. Duizenden ambtenaren, dat, is, dat wordt ook nieuws hoor. En uh, een paar honderd militairen die naar Mali zullen vertrekken. We worden vanmorgen in dit programma nog een meneer die in Oersgan is ja. geweest. Waarbij ik denk, jeetje, jeetje, moeten we eigenlijk nog wel mensen uitsturen? Hebben wij nog wel militairen? Die man was echt uh, uh -huh. als Bartje in Wonderland. Uh, maar wilde daar... zelf nog zeker wel terug daar naartoe. Naar, ja, naar, maar ja, naar dat Mali. hoort bij het proces, uh, ja. vrees ik. Maar goed, uh, Mali is ook weer een punt worden. Wat, wat wordt het mediaspectakel van het jaar, denk je, Margriet? Uh, dat is moeilijk. Ik denk, gemeenteraadsverkiezingen zullen sowieso heel erg belangrijk worden. Uh, partijen die daarbij verliezen, die zullen zeggen... jammer het zijn maar gemeenteraadsverkiezingen... daar moet je helemaal geen conclusies aan verbinden. Partijen die winnen, die zullen zeggen... zie je wel, wij zitten op de goede lijn en we vinden de weg weer terug. Dus dat vind ik altijd wel heel bijzonder om te zien. Europese verkiezingen worden natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Dat gaat ook, denk ik, echt een heel groot uh, spektakel worden. Ook in de media. En uh, ja, voor het programma wat ik doe, troskamerbreed zitten we daar natuurlijk ja, uh, met ja, onze neus bovenop. Dus Sochi, ik verheug me daar. Eh, verder, zal, zelf verder zal het Zeker. een geweldig sportjaar ja, ja. worden ja. natuurlijk. Met, uh, ja, met uh, inderdaad Sochi, met uh, uh, wereldkampioenschappen, Olympische Spelen. En op, op mediagebied? Uh, Weet je wat ik zou hopen op mediagebied? Ja, uh, uh, Rust in de tent. Ook niet. Nee, juist niet. niet? Uh, ik zou hopen dat de lokale media een grotere rol krijgen. Want er zit namelijk een, enorm, uh, een enorme operatie staat ons te wachten... de decentralisatie. Er gaan miljarden van het Rijk naar de gemeenten toe... En uh, de lokale rekenkamers werken slecht. Daar heeft de Algemene Rekenkamer vorig jaar nog... Uh, een, een soort uh, waarschuwing op afgegeven. Maar de lokale media zijn bijna verdwenen. Ja. Wie gaat straks controleren waar al die miljarden... want daar gaat echt steeds minder geld naartoe. Het is ook naartoe. mijn stokpaardje, hebben weet dat. De uh, regionale pers die, uh, die steeds minder wordt, steeds zwakker wordt en zo... terwijl al die gemeenten voortdurend belangrijker worden voor en, grote en ook groepen ook qua mensen. geld. Hè? Ja. Miljarden gaat daar straks naartoe. ja Ik praat een beetje misschien uit, uit de oude doos. Toen ik bij de krant begon, dat is 35 jaar geleden in Den Haag. Toen hadden we in Den Haag een Haagse courant, een binnenhof en een vaderland. Oh. Drie lokale kranten. En we zaten daar als gemeenteraadsverslaggevers. Allemaal oh. op de tribune. Ja. Oh. Ga nu kijken bij een gemeenteraadsvergadering. Er zit niemand meer. Het nee, is een groot gevaar. De regionale omroepen hebben niet meer hun eigen politieke verslaggever. En jij noemt het nu regionaal. Ik heb het dan ja. zelfs over al, want het zijn de gemeenten die dit geld gaan krijgen. En voor de en publieke omroepen wordt het natuurlijk toch een, een aardige zaak. Want je ziet nu weer de radio waar wij nu met z'n allen in zitten... die helemaal op de schop is gegaan. Ja. De fusies uh, van de omroepen, maar nieuwe hoe, bezuinigingen die nog staan te wachten. Precies, hoe gaat ja. dat uitpakken? En uh, publieke omroepen die dus uh, dit jaar zijn gaan samenwerken... niet gefuseerd zijn, nou, één is gefuseerd, twee zijn er gefuseerd... maar de rest gaat samenwerken. Dat is allemaal uh, hoogst belangrijk, vind ja. ik... Uh, ja. En dan is nog uh, de, vanuit het, het afgelopen jaar... de correspondent heeft het heel goed gedaan van Rob Wijnberg. Dat is misschien een positieve ontwikkeling, laten we hopen, die zich voort gaat zetten. Nou ja, dat, is, dat is interessant voor het komende jaar hoe, hoe, of dat, of dat ja. zich verder ontwikkelt. He, of het dus voldoende het mensen dat zijn... mensen massale nee, lidmaatschap opzeggen. Omdat het te saai is. Dit ja, wordt wel het uh, jaar van de waarheid voor hen, denk ik. Ja, Zeker. het is het jaar van de waarheid, ja. Een beetje vroeg de... die prijs wel. Hè? Journalist van het jaar voor Rob Wijnberg. Ik gun het hem van harte. Ja. Maar ik zou denken, ga dan nou nog... Dat doet een beetje denken doen... aan Obama... die de ah. Nobelprijs voor de vrede kreeg. Maar dat is dat meer voor het initiatief dat hij heeft genomen voor de Cosmo. En dat zeer te prijzen. Dat vind ik hartstikke goed. Hartelijk dank voor jullie bijdrage in dit mediaforum. Magriet Vroomans en Aad van den Heuvel. Graag gedaan. Nou, dit was dan weer onze eerste keer. Nou, niet alle duo's gaan op deze manier afsluiten hoor. De eerste ochtend zit erop. Het is bijna middag en dat betekent tijd zometeen voor de nieuws BV. Felix en Veenhoven zometeen na 12 uur. Fijne dag.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 Humanisme.nu Vanmiddag spreekt Antoine Baudaar met Herman van Rompuy, de president van Europa. Een openhartig gesprek over geloof en ongeloof, vergeving en verzoening. Priester en president gaan met elkaar in gesprek in Eeuwig Gaat Voor Ogenblik. Vanmiddag om half zes bij RKK op Nederland 2.